Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In België zijn rondom Brussel meerdere grote ongelukken gebeurd door de boerenprotesten. Met trekkers blokkeren de boeren daar snelwegen. De bestuurder van een bestelbusje is bij een van de ongevallen om het leven gekomen. In heel België zijn flinke files ontstaan door het protest. Vlakbij het Europees parlement hebben boeren meerdere monumenten gesloopt. De Verenigde Staten komen met vergeldingsaanvallen na de dood van drie militairen op een basis in Jordanië, dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd. So, this is a dangerous moment in the Middle East. We will continue to work to avoid a wider conflict in the region. But we will take all necessary actions to defend the United States, our onze and our people. And we will respond when we choose, where we choose, and how we choose. Dat is dus nog weinig concreet. Volgens de BBC is er groen licht gegeven voor een meerdaags luchtaanvallenpakket op milities in Irak en Syrië. Afgelopen weekend werd een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen door een drone. Drie Amerikanen kwamen om en zeker veertig raakten gewond. Het regent ontslagen in de game-industrie. Vorig maand verloren meer dan 6.000 mensen hun baan. En het lijkt erop dat er nog meer ontslagrondes komen. De game-industrie heeft gekke jaren achter de rug. In coronatijd schoot de verkoop omhoog. Maar na de pandemie storten die weer helemaal in. Het zijn vaak de jonge medewerkers die eruit vliegen. Zonde, zeggen game-experts, want daar zit juist ook nieuw talent. Als de treinkaartjes niet meer te betalen zijn, zit er nog maar één ding op. Ja, een dikke vissa in de trein tussen Brussel en Saventum. Zo'n 30 jongeren hebben de trein op zijn kop gezet omdat ze boos zijn over hoe duur de treinkaartjes zijn. Sinds vandaag zijn de prijzen verhoogd met bijna 6 procent. Het protest tegen die verhoging werd georganiseerd door jongerenvakbonden. Zij willen dat het Belgische treinbedrijf meer doet tegen klimaatverandering en goedkope abonnementen voor jongeren gaat verkopen. Het weer vanavond en vannacht minder bewolkt, behalve in het noorden. Het is vannacht 1 tot 5 graden. Morgen een droge dag met iets minder zon dan vandaag bij maximaal een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de meeste files zijn opgelost, sta je nu wel vast op de N201 uit Horen-Hilversum. De weg is in beide richtingen dicht bij Vinkeveen. Daar is een ongeluk gebeurd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. Een van de andere uh, n -n nummers of oh, albums. Of Erasing Mountains. Zie ja, je dat? De dat, dat, uh, dat is het. Ja, ik dacht ik ga stemmig met die gitaren op pad. MUZIEK <tomst> to let them change what you say. You can can see the way You can turn with the way as walk the same, change the need. The blue-coated skies, making a way for the brim. She followed her bestie, looking down on again as it goal. As it goal. Dame hier als eerste, extra vandaag bij de Rob Akdow. En voordat er show begon, uh, is onze Jaap van ZFM uh, de zaal ingegaan en kwam er toevallig Tessa tegen, en die kennen natuurlijk als de winnaar van vorig jaar. Luister vooral even mee naar het interview. Goedenavond, Sowieso, mijn wens is de beste <tiedat> En ja, uh, uh, het is precies een jaar geleden dat wij hier stonden. Dus, uh, ik ja, uh, ik uh, uh, moet uh, uh, uh, uh, wel even kijken. Ik heb iedereen al succes het is Ik ben heel benieuwd Wat met jou daarop gewoon nou wordt opgebracht in gelegenheid. Ja, natuurlijk de Heel het Hoe ging het? Ja goed, ik vond het wel goed gaan. Ik was wel echt heel nerveus, maar ja, volgens mij ging het wel goed. Ja, wat ja. is de eerste, heb je een beetje reacties kunnen krijgen van je bent misschien of je weer naar binnen kan lopen? Met band vond het ook heel goed gaan en volgens mij andere mensen ook, dus ja, ik hoop het. <laughs> het ging gewoon goed. Ja. Uh, wanneer wist je ongeveer dat je Jira mee mocht doen? Um, een beetje half december of zo. Uh, dus dat was wel een beetje stressvol want ik had toen nog geen band, dus <laughs> dit is eigenlijk iets van de vierde keer dat ik met, met mijn band speel, dus dat is ook een beetje, maar uh, ja, half december. En dan, uh, gelijk We begonnen dus met een band zoeken, dus blijkbaar ja, inderdaad. als eerste mocht? Ja, ja eigenlijk wel. Het, ja. Weet je, anders had ik toch een beetje, naar de andre, had ik niet zo van een andere ex kunnen genieten, denk ik. Dan ben je net aan het zenuwen leien. Ja, precies, precies. Dus ik ben wel blij dat ik als eerste mocht. Hé, hey, wat ga je doen als je wint? Gewoon dit helemaal uiteraard op de vrijstop spelen oh maar wat je meer? Nou ja, heel hard werken aan mijn EP. Ik ben hard bezig aan een EP. En uh, nou ja, als ik win, dan kan ik daar net iets meer... En geld insteken. Dus uh, vooral dat. En gewoon drinken, denk ik. Ook. <laughs> Heel veel drinken. Nice. <laughs> dat, je, dat uh, je hebt natuurlijk uh, eind vorig jaar nog je single Great Garden uitgebracht. Klopt. Er uh, zit er alweer een nieuwe single aan te komen. Uh, ik heb nog geen single op, op de planning, maar uh, zodra jullie, eerst, zijn jullie de eerste zijn die het uh, horen. Kijk, dat wil ik inderdaad even horen. Ja, heel veel plezier met het genieten van Thank de rest you. van de avond Thank en you. succes met de rest van je zenuwen. Dankjewel, dankjewel. En die jonge dame die dus net als eerste hier op het podium heeft gestaan bij de Rob Agdowart. Zometeen is de band Night Your Step ook daarvan heb ik een heel klein stukje voor je klaarstaan uh, van de track The Same Sin. Ik zal hem even voor je erbij zoeken. Ja, yeah, die ga je dus zometeen helemaal holen. Eerst is dit Neon Trees met Everybody Talks. Uh. I'm nice. I'm going to Single. We hebben weer een interview voor de klaarstaan, want mocht je het niet weten, we zijn vandaag ook te horen op ZFM Haarlem 105 en ZFM werken samen. En dat is waarom wij onze eigen vandaag, dus Jaap Koper rond hebben lopen. Zo sprak ik net met Kilian en die kwam je misschien nog wel vorige week bij Sound of Haarlem te gast was van de band Icarus, die ook meedoen aan de Robbaktouwerd. Um, maar dan zonder geluid. <laughs> Ik uh, ga heel even een, een nummertje tussendoor draaien, dan weten we zeker dat het zo meteen goed gaat. Uh, binnenkort staat Rijk in Witterzoet en dan met het verbond als spulprogramma die toevallig hier net langs loopt. Dit is Ecstasy en Dokter voor, Doktervoorschrift. Ik heb de zwarte niet geslapen. Ik geniet tot dinsdag van mijn kater. Ik voel me slecht, ik voel me down. Let mij de weg, ik weer terug hier gauw, oh gauw. Heel lang op het doetje, dan een doet je lekker hoort te zijn. Als <middels> we naar mijn bed, zal ik gaan, wat de pak dan ik ben blij dat ze ons naar Ik ben Gezicht voor dat ik de keuze maak. Negatief is positief en niemand stelt een vraag. Ah, weet nog wat de dochter tegen mij zei. Extasy, nature, sluw voor mij. Take her down to the lofty after night Vond, uh, Rob Akna wordt. Uh, kom je wat vaker uh, om dit soort avonden te bezoeken? <laughs> nou, zeker, ik uh, doe over een paar maanden zelf ook mee. Hou oh, je dus zelf mee? Ja, inderdaad, met een uh, eigen act dan. Ja, ja. Wanneer, uh, wanneer ja. ga jij dan meedoen? Uh, 15 februari staan we hier dan ook. Ja. Met welke bit? Icarus. Ah, ja, zeker. Uh, wat kunnen we dan verwachten uh, als je dan uh, mee gaat uh, doen uh, in die bit? Keiharde rock, zoals Haarlem dat nog nooit heeft gezien. Dus het moet in de verre omtrek uh, te horen zijn? En of, dat is wel, maar dan wel, binnen de 93 decibel zoals staatsrechtelijk is toegestaan. <laughs> uh, Wat erop aangehoord. We gaan verder. En we gaan verder. Met een alternatieve. Vierkoppige. Hoekband uit Haarlem. Met een hard hitting. Met sound. gewoon is de We met. En en progressieve arrangementen. Die leiden tot ongelofelijke setlist, full twists and turns and no bigger no passages and, and, and eight pieces and of cleanboxen I beg the beer and I hope we all give an enormous applause for my, my justice. Job.